Uw. Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. In Beverwijk is een bom weggehaald. Een deel van het centrum van die Noord-Hollandse plaats was urenlang afgezet. Winkels en huizen waren ontruimd. Het explosief werd gevonden door Mike. Die werkt bij een bedrijf dat bouwtoiletten levert. Hij was daar om zo'n toilet schoon te maken. En Toen zag ik dat er raam ingeslagen was met een hamer. Een zwart met uh, ja, en een plank hout eronder en er wat tussen met een lang draad. en Dat tot, uh, tot de hoek van de straat uh, Uitgerold was. Het ding lag in een pand waar vroeger een Poolse supermarkt zat. Of er een verband is met andere explosieven bij Poolse supermarkten is niet duidelijk. De explosieve opruimingsdienst heeft de bom meegenomen en gaat hem ergens anders laten ontploffen. Op de Filipijnen zijn meer dan 2000 mensen geëvacueerd vanwege een ander explosief gevaar: een vulkaan bij de hoofdstad Manila. Wordt steeds actiever. Het ding spuwt al dagen giftige gassen en rookwolken uit. als het erger wordt, moeten nog eens 14.000 mensen weg. Into the Great Wide Open is uitverkocht. Vanaf 12 uur kon je kaartjes kopen en binnen drie kwartier waren die alle 3000 weg. Dus de helft minder dan normaal, want het festival op Vlieland wordt ook kleiner dan normaal. Is natuurlijk vanwege corona en ook omdat het eiland door toeristen al druk genoeg is. In Oakland, in Californië zijn ook de dieren van de plaatselijke dierentuin aan de beurt voor een coronaprik. Ze krijgen een vaccin dat is gemaakt door een dierenfarmaceut. Want ook tijgers, apen en beren kunnen ziek worden van corona, vertelt de arts van de zoo. So, we're headed out to the zoo today to start with tigers. They'll be first en uh, chimps. ...en beren... ...en natuurlijk onze mountain lions ...en andere grote kanten... ...zullen ook weer Daarna krijgen we ook fretten, varkens en otters een prik. De fabrikant van de prikken wil in totaal... ...meer dan 11.000 dierenvaccins verspreiden in Amerika. Het weer... ...nou, de geldt code geel... ...voor Zuid-Holland, Zeeland, Brabant en Limburg. Daar kunnen straks zware onweersbuien vallen... ...met veel regen of hagel in korte tijd... In de rest van het land vanavond ook buien. Morgen opnieuw nattigheid en een graad of 22. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. De politie is bezig met onderzoek naar een ongeluk op de a 6 van Lelystad naar Muiden bij Muidenberg. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Vanaf Almere Stedenwijk is de verdraging nu 25 minuten. En op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Muiden, 4 kilometer door wegwerkzaamheden. Daar is de vertraging zo'n 10 minuten. Het wordt ook gewerkt op de A7 Zaanstad Horen bij Horen. De afrit is dicht, kost je ook bijna 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. We zijn erbij!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 Zin in, Zandvoort zin in Zandvoort is zin in ZFM. Wet nu. Zandvoort op zaterdag. Hoe het met jouw zwart geld zit, maar dan ben je mooi de pineut bij deze plaats, zeg. Yo, the What's the Color of Money? De single van Hollywood Beyond. Even na drie uur, welkom terug. Zandvoort op zaterdag. Op een, uh, ja, een bewolkte zaterdagmiddag uh, in Zandvoort. Wel een redelijke temperatuur, zo rond de 21 graden. Maar uh, dat is het, ook het enige wat, uh, wat we positief kunnen vertellen over het uh, weer vandaag, uh, Albert-Jan. Ja, maar het, uh, het is ideaal uh, winkelweer. Want ik heb een seintje dat het behoorlijk druk is in het centrum van Zandvoort. Met veel winkelend publiek. Dus dat is uh, de, voor de middenstand natuurlijk weer goed nieuws. Ideaal weer om uh, boodschappen te doen en dingetjes te kopen. Ik vind het wel een beetje benauwd buiten trouwens. Maar goed, dat uh, maakt niet uit.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 Vergeten we zeker niet te draaien op het geluid van Zandvoort. Zo oké, deze plaat albert. -Jan, en dan moet ik even denken aan een raadje plaatje van een paar jaar geleden. Hummer het het, precies waar we een paar jaar geleden aan meegedaan hebben. Ja. Was het toen niet deze platen die langskwam dat jij zei, die weet ik? Nee, nee dat was uh, 2525. Oh ja, ja, ja. Van Zager en Evans. Kijk, kijk, ja. kijk, kijk, kijk. De kennis uh, inderdaad uh, van... Uh, hoe, ouder, hoe, ouder hoe, <laughs> hoe ouder hoe gekker <laughs> ja, Hoe ouder hoe gekker dacht ik. Hoe meer ik er weet. Oké, okay, nou, we gaan weer over op het uh, nieuws, uh, over Jan. Ik zei het al in de, in de aankondiging van het tweede uur.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 Jij hebt je ook als ge belangstellende gelaten registreren. Dus uh, ja, ik, uh, ja, ik ga me ook aanmelden. Zeker ja. en, weten. Dus... Nou, ik, wij, wij, wij zijn ook uh, als belangstellende geregistreerd. Kunnen we kunnen gezellig naast elkaar gaan wonen. Altijd. <laughs> we hebben altijd belangstellingen uh, <laughs> over Jan. Ja nee, nee, we willen graag gelijk vloers. Als je wat ouder wordt, dan is gelijk vloers wat makkelijker. Dus Nee, in ieder geval uh, spannend om die ontwikkelingen te volgen. Er zullen wel de nodige vergunningen moeten worden aangevraagd. Maar uh, laten we hopen dat het van de grond komt. Met de zomer uh, wil het uh, nog niet echt uh, lukken met het weer uh, van vandaag. Wij brengen wel even de zomer bij je thuis. Want uh, we gaan de nieuwe Enrique Iglesias uh, voor je draaien. En die is uh, lekker hoor, albert Hier is uh, Mepassé.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 Ik heb het la música Het la emoción. Y se me salió en la mano niet esta situación. is yo quería contigo y terminé con ella. La romance y Het is niet culpa tengo yo que ella Het is niet meer. me is niet meer. Het is niet meer. Het is niet y Het is Se nos olvido Y es que me pasé, me pasé de copas, me fui a dormir conmigo, y me desperté con otra. Allá, allá. Hace más un mes. Juré que era la última vez. Perdón. Zeker weer een groot hit worden hier in Nederland. Farouco tezamen met Enrique Iglesias en Mie Pazé. Een lekkere gauw houden we nu van de Billy Idol. Hier is Sweet 16. Do everything. So for us, we need So succeed.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 Je bandjes is, dus ja, misschien gaan die sowieso voor rood Nou, we houden het voor in de gaten. Daarnaast natuurlijk ook nog even nu toch even een blik werpen uh, op de tour, uh, met er nog ruim 52 kilometer te gaan uh, vinden we.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 En uiteraard mogen ze daar extra UBO-dagen voor gebruiken, waar dus extra geluidshinder zal ontstaan richting het dorp als de wind de goede kant op staat tenminste. Hè? Laten we dat hopen.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 The make you steal in our diceclats. Endless Roads, the Time Bandits. Inderdaad, Dutch Pop, deze muziek van de Time Bandits. Dat was The Endless Roads. Een eerlijke gauwe houden zo op de zaterdagmiddag bij CFM.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 Q2 1 Verstappen 2 Norris 3 Perez met nog 2 minuten te gaan. It too. And when we French refresh, give me two. When I bite that lip, come get me too. He want lipstick, lip gloss, hicky too. Huh. fan van deze Doja Gets. Jore Kiss Me More, de nieuwe single inderdaad. Nou, Q2 spannend hè, Albert Jan? Wat is Jongen, jongen, er gebeurt nogal wat. Even kijken hoor. Sainz eruit, Leclerc eruit, Ricciardo Alonso, g en waar is Bottas gebleven? Bottas, deze. die staat inmiddels alweer op 3. Ja, Hamilton, Hamilton op 2, Verstappen op 1. Q2 zit erop. Op naar Q3. Het was koud, het was Ging ik nergens heen. Ik kijk naar de televisie, je hoofd spiegelt in de etalage uit. Je zit er op mijn schouders en je voelt me. Ga je vanavond met me uit? Net als in de film. Ik wil het. Net als in de film. Heerlijk. We renden over gouden stranden. We maakten vrienden bij de pleet. We dronken, lachten en we vrijden. Zoveel, zo vaker, zo compleet. Je tanden mee op holpen en je kreeg maar niet genoeg van mij. Je vroeg bijna op, zoveel, vond je mij. Je hield van me, je hunkelde, je smeekte, je smachtte, kwijlde, gelde, likte jezelf af. Net was in de film, ik wil het.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 En staat daar ook in, neem ik aan, in de krant dat nummer. Uiteraard, ja hoor. Helemaal goed. Nou, tot zover het nieuws over het Oogcafé van Gert van Kuik. Op ZFM wordt iedere gouden oude platina. Ja, die programmaleider die blijft maar drukken en pushen, weet je wel. Wel, een gouden ouderijen, oké. Okay. Gaan we het weer eentje uit de jaren 70 draaien van Sailor en Girls Girls Girls Girls Girls Girls Girls Girls Girls. girls, girls, girls.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 Girls, girls, girls. Well, they made them up in Hollywood. I put them into the movies. Those lovely photographic splendors. In and out of magazines. Miss World and Beauty Queen. over to China and next door in Japan they know how to please a man dropping in for tea with my geisha